Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland maakt zich op voor een massabetoging... tegen de verkiezingsuitslag van afgelopen zondag. In Moskou worden tienduizenden demonstranten verwacht... waarmee het de grootste betoging moet worden... sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Ook in andere Russische steden staan protesten gepland. Bij de verkiezingen haalde de partij van premier Poetin... nog net een absolute meerderheid... volgens waarnemers als gevolg van fraude.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 De leraar in Zeis, die een leerling een vuistslag heeft gegeven... keert niet meer terug op zijn school. Dat hebben het Montessori Museum en de leraar besloten. De 64-jarige docent was tijdens een schoolreisje kwaad geworden... toen leerlingen in de bus aan het knoeien waren met eten. Daarop sloeg hij de leerling van 15 een tand uit zijn mond. Het is, het Nederlandse, het is de Nederlandse hockeyers niet gelukt om de finale te halen... van de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland. Spanje won met 3-1. Voor Nederland scoorde Bob de Voogd. Oranje speelt morgen om de bronzen medaille tegen Nieuw-Zeeland. De ploegen speelden ook al een groepsduel tegen elkaar. Dat eindigde in 3-3. Het weer. In het noorden eerst nog kans op gladheid. Verder in het noorden enkele buien. In de rest van het land zonnige periode. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen eerst droog, maar later regen. Het wordt dan een graad of 6. Dit was het NOS Journaal.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 Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending deze week... met de welluidende titel Duo Sportivo. Twee zaterdagen. Een blik op de hoogte- en dieptepunten van sportieve duo's... die op elkaar zijn aangewezen. Het intensieve samenwerken, het vertrouwen... de glorie, de wanhoop, het afzien, de beloning... de dromen, de decepties en het hoogst haalbare... Ons tweede succesvolle sportkoppel is het tandem wielren-tweetal... Joleen Hakker en Sigrid Kuizinga. Een dynamisch duo dat bestaat uit twee jonge meiden. Want Joleen kwam op 30 mei 1981 en Sigrid op 8 april 1983 ter wereld. Jolene was amper twaalf jaar toen ze in de zomer van 1993... door een complicatie tijdens een oogoperatie haar zicht verloor. Maar deze blindganger ging het gevecht met haar handicap aan. Ze roeide zich een weg naar de Paralympische top en werd wereldkampioen. Ook als triatleet timmerde Jolene aan de weg. Samen met haar begeleider sleepte ze de wereldcup in de wacht. En nu gaat ze samen met haar tandempiloot Sigrid... voor niet minder dan Paralympisch tandemwielren goud. In Londen. Het nachtvluchtenteam is zeer verguld met de komst van dit gedreven span. Welkom Joleen Hakker en Sigrid Kuizinga. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn jullie rustig en bedeesd? <laughs> Dankjewel. Goedemorgen. Nou, ik, ik dacht dat Sigrid er al ongeveer een halve dag op had zitten, want die komt dat heel klopt. uit Groningen rijden. Ja, ik ben om kwart voor vier vertrokken vanochtend. Dus hoe laat ging die wekker? Kwart over drie. Niet zo heel veel tijd nodig, hoor. nee. En, en, en was je onmiddellijk wakker en wist je waar je ja op gezegd had? Of dacht je nou? Ja, ik wist wel waar ik onmiddellijk ja op had gezegd. Daar heb je ook onmiddellijk ja op gezegd? Of je ja. wist dat onmiddellijk? Ik wist het onmiddellijk weer, sorry. ja ja. ja. Spijt? Nee. Nou, op het moment dat ik uit mijn bed stapte, en het koud was, <laughs> één seconde... Toen dacht ik, nee, dit is toch heel leuk. Dus en dan euh... ga je onderweg in de auto. Daarmee klief je dan uh, door uh, Nachtelijk Nederland. Heb je dan meteen de radio aan? Ja. Ja. Welke zender vraag ik ja, dan natuurlijk meteen. Ja, radio 3. Maar ik heb even geswitcht naar uh, dit, uh, dit station. Dus tot, uh, ik heb er wat meegekregen al vanochtend. Ja. radio 1 inderdaad. Dus ook iets meegekregen, wellicht van de sportverslaggeving van Gerard de Groot. Ja. Met betrekking tot de hockey hier in Auckland. Ik heb het gehoord. Verloren. Heleens. Jolene, hoe kan jij omgaan eventueel met verlies... wat dus de heren vannacht hebben moeten beleven in Auckland? Um. Tegenwoordig wel goed. Of, nou ja, we hebben ook meegemaakt dat we opeens niet mochten starten. En op het moment zelf, nou, dan heb ik, wil ik gewoon zo snel mogelijk weg. Maar meestal komt het er uh, s s'avonds of zo dan pas uit. Maar, dan komt de emotie er pas uit ja, dat je verloren hebt. Ja, ja. En hoe komt die eruit? Nou, meestal als we dan uh, uh, met z'n tweeën zijn, uh, ja, dan uh, barst ik opeens in huilen uit. Oh, dat vind ik aandoenlijk, ja. En is dat een, een huilen uit, uit machteloosheid, uit woede, uit uh, teleurstelling in jezelf? Nou, meestal als je verliest, dan heb je er wel alles aan gedaan ja, om uh, alles te geven. Dus ja, teleurstelling, tuurlijk. Maar je weet wel dat je alles erin hebt gelegd. En dus ligt het niet aan jezelf, bedoel je? Ja. Of het ligt niet aan de ja. voorbereiding? ja. Kun je ook kritisch ten opzichte van jezelf zijn... en wel denken, hé, hey, daar heb ik iets laten liggen? Ja, dat kan ik ook. Of heb je daar misschien de coach of iemand anders voor nodig? Ja, tuurlijk. Je hebt al altijd andere mensen voor nodig. Maar uiteindelijk kan ik wel kijken, uh, terugkijken van waar heeft het aan gelegen. En dat is waarschijnlijk ook belangrijk... om voor de volgende wedstrijd een nieuwe strategie uit te zetten. Ja. Ja. Je zei net, uh, Jolene, dat je soms ook te horen krijgt dat je überhaupt niet mag starten. Wat is dat voor een wonderlijke regel? Die ken ik helemaal niet. Nee, nou, uh, we waren bij de Wereldbeker uh, in uh, Spanje. En vorig jaar wereldkampioen geworden, maar we hadden de verkeerde tijdritpakken aan. Want er stond een logootje niet op. En toen werden we twee minuten voor de start, één minuut voor de start, kregen we te horen dat we gedisqualificeerd werden. Ik zou nog meteen in de strijd werpen. Ja, maar ik zie helemaal niks, dus ik kan dat logotje ook niet zien. Ja, nee, dat werkt op zo'n moment niet. Dat werkt niet. Maar, maar is dat werkelijk waar dat het dan alleen maar om een logootje gaat, dat je dan twee minuten later niet mag gaan starten? Ja, toch? Ja, in dit geval wel. Ja, nou ja Het was niet het juiste pak. En uh, We hadden een pak aan voor een wereldkampioen op de weg en niet voor op de tijdrit op de weg. En uh, daar lag het probleem. Dus niet dat we er harder door gereden hadden als we een ander pak aan hadden. Maar het was gewoon een, een principe kwestie. Dat wou ik inderdaad net vragen. Want zou het dan te maken kunnen hebben met de technische aspecten van zo'n pak? Waardoor je op een andere manier tijd zou kunnen winnen. Wat illegaal kan zijn of wat dan ook. Nee, het pak is precies hetzelfde. Ja. Het, ja, het ontbrak een, uh, een soort stopwatch op het pak. En dat was het, uh, dat was het probleem. Het was een wat tijdrit, dus ja, een stopwatch. Precies. Ja, precies. En een aantal andere landen hadden daarover... Uh, nou, een opmerking gemaakt richting de UCI. En uh, nou, die vonden het nodig om ons toen uh, te disqualificeren. Ons inziens had het ook een uh, waarschuwing kunnen zijn. Maar uh, ja, het werd gelijk een disqualificatie. Ja, het had waarschijnlijk ook beter een waarschuwing mogen zijn. Maar wellicht heeft de tegenstander dit aangegrepen... om twee sterke meiden uit het uh, wedstrijdpeloton te douwen. Dat zou ook zo kunnen zijn, ja. Denk je dat niet meteen? Ja, natuurlijk. Ja, je, ja, je vindt het heel kinderachtig. Dan denk je, God, uh, weet je, het is natuurlijk een fout van ons geweest. Ja. En, uh, maar dan denk je, het had ook op een andere manier opgelost kunnen worden. Maar goed, voor de tegenstand was dit een mooie manier uh, om ons uit de strijd te halen, denk ik. En Sikrit, uh, hoe uit jij dan jouw teleurstelling of je woede of je bitterheid? Nou, het was mijn eerste wedstrijd op de tandem ook. Dus voor mij was het natuurlijk allemaal wat. Nou, ik was natuurlijk wel gespannen. Dus voor mij kwam dat er iets sneller uit dan, uh, dan bij Jolene. Dus ik was eigenlijk gelijk heel erg, uh, nou vooral kwaad en teleurgesteld. en, uh, nou, Ik stond wel gelijk te huilen. Um, maar ja, later dan... Um, ja, dan, dan, Je kan er niks meer aan doen op dat moment. Het is afgelopen en de dag erna hadden we nog een wedstrijd. En dan probeer ik me zo snel mogelijk eigenlijk daar weer op te richten. En ben je dan juist sterker de dag daarna omdat je iets te vereffenen hebt? Of speelt het je juist parten ten aanzien van de zenuwen? Nee, ik denk dat je daarna sterker bent. Dan denk je van nou, je hebt nu nog maar één kans om het te laten zien. In plaats van twee kansen eigenlijk. En die grijp je dan met beide handen aan. Juist. En toen zijn jullie dus alsnog tijdens het wereldkampioenschap tweede geworden. Ja, dit was tijdens de wereldbeker dit incident. En ja. uh, in die wereldbekerwedstrijd de dag erna werden we ook tweede. Nee, derde ja. werden we toen, sorry. En uh, nou ja, daarna op het wereldkampioenschap inderdaad uh, mochten we wel beide wedstrijden starten. Ja. Jolene Hakker en Sigrid Kuizinga. Wij gaan uh, eerst eens even kijken uh, wat jullie voor meiden zijn. Dus even de achtergrond van die twee uh, sportdiva's, zo noem ik jullie maar even. En Jolene, ik moet jou even waarschuwen dat er een glaasje water staat. En laat ik zeggen, schuin voor je rechts. <lacht> voor, voor je... Oh ja, je bent er al bijna. Je, je kan, jij hoort natuurlijk al meteen dat ik niet gewend ben om om te gaan met visueel gehandicapten. Want ik kan het gewoon niet uitgelegd krijgen. Ja, In opdracht van uh, co-pilot Barbara moest ik je instrueren. Zo. Jolene Hakker, um, we beginnen met jou. In 1981 geboren, dus jij bent uh, dit jaar 30 geworden. Hoe voelt dat? Ja, eigenlijk net zoals 29. Ja? Geen ja. verschil? Nee. Je denkt niet, oh jee, uh, daar begint een, uh, een klok te tikken... met betrekking tot eventueel moederschap in de toekomst... wat veel vrouwen denken? Nee, eerst nog topsporten. Ja, zet je daar alles voor opzij? Dus ook een mogelijk gezin binnen korte tijd? Nou, volgens mij valt het niet te combineren. En tot, tot nu toe denk ik van, nou, ik vind sporten zo belangrijk. Wat is er zo belangrijk aan sporten? Ja, gewoon. Uh, je krijgt er een spirit van, energie uh, ja en het wedstrijdelement, Ja, dat, uh, dat triggert mij heel erg. Om, je, om jezelf te bewijzen? Ja. ja. Um, was jij vanaf kind af aan, want in, in wat voor gezin ben jij geboren? Laten we daar eens even beginnen. Was het ook een heel sportief gezin? Uh, nou ja, we, mochten altijd, we, mo we moesten altijd één sport doen en iets anders. Maar uh, ja, ik vond dat iets anders niet echt wat. Dus jij en, deed er gewoon twee? Ja, <laughs> eigenlijk wel. Uh, ja, op mijn achtste begonnen met uh, schaatsen, maar kon er geen hout van. Op mijn tiende wel. En op mijn elfde ook begonnen met roeien. En uh, tot mijn twaalfde eigenlijk uh, en geroeid en geschaatst. En uh, jouw ouders, wat deden zij voor de kost? En doen ze waarschijnlijk nog voor de kost? Uh, mijn moeder die is fysiotherapeut en mijn vader was industrieontwerper. Oh, dat, dus dat fysiotherapeutische, dat zit wel heel erg in het lijfelijke dan, hè? Ja, ja en uh, ja, mijn moeder is altijd ook wel uh, sportief. Ik heb gehoord dat zij ook met jou gaat hollen. Ja, klopt. Ja. <laughs> en die, uh, die is ook nou aan triatlonnen en nou ja, niet zo actief als ik, maar ze vindt het wel heel erg leuk. En was het ook een religieus gezin waar je nog Nee, helemaal bent? niet helemaal eigenlijk. Lief. Nee, we hebben wel wat zelf. Nou, mijn zus die vond het wel belangrijk. Dus we gingen... Nou, volgens mij met z'n drietjes, want ik kom uit een gezin van drie meiden... Uh, gingen we wel eens naar de kinderkerk. Maar nee, dat, daar bleef het geloof ik bij. Maar je zus heeft dat wel uh, als uh, positief ervaren, begrijp ik? Ja, maar die heeft er uiteindelijk ook niks mee gedaan. Ja. En toen uh, jij werd... Um... Op je twaalfde, door complicaties bij een operatie, werd jij blind. Kun je, kun je daar iets over vertellen hoe dat gegaan is en hoe dat gebeurd is? Ja, nou ja, uh, ik begon al slechter te zien. En uh, uh, ja, ik had de keus of een operatie. En dan had ik 99% kans dat ik beter zou gaan zien. En 1% kans dat ik blind zou worden. Of niet opereren. En dan zou ik waarschijnlijk binnen een paar maanden blind zijn. Alleen dan op natuurlijke wijze. En toen hebben we gekozen voor de operatie en toen werd ik wakker. En ja, het eerste wat ik vroeg aan mijn ouders was van... Uh, mag het licht aan? En toen kreeg ik te horen, ja, je ligt op het intense verkeer. Toen had ik zoiets van, ja, en? Maakt mij dat nou uit? Dus ik vroeg van, ja, nog een keer van, mag het licht aan? En toen uh, kreeg ik te horen, ja, het licht is al aan. En ja, toen uh, ging wel even door me heen. En ik zei ook gewoon van... Uh, nou, shit, dat houdt in dat ik blind ben, hè? En ja, dat was wel een domper, maar uh, blijkbaar heb ik na een paar minuten al gezegd... van ja, ik ben nog wel blind, maar er zal wel genoeg zijn wat ik nog wel kan. Dat uh, klinkt als een hele krachtige reactie. Denk jij dat het te maken heeft ook met je jeugdige leeftijd... dat je dan zo snel kunt schakelen en zeggen, huppla, voorwaarts? Ja, en ik denk ook wel dat ik gewoon ook al, ja ook al heel erg veel doorzettingsvermogen toen al in me had. Van, ja, gewoon overleven. En gaat dat dan af en toe met vloeken en tieren gepaard? Of uh, <laughs> valt dat wel mee? Soms wel, ja. Ja, dat denk ik namelijk wel aan je te zien. Ja. Ben je ongeduldig ook? Nee, helemaal niet. <laughs> Ja, eigenlijk wel. Ik zie Sigrid al in de lach schieten. <laughs> <laughs> Hoe goed kennen jullie elkaar nu? Want jullie zijn, Sigrid Kuizinga en Jolene Hakker... jullie zijn nog niet zo heel lang een wielren tandem team. Het is een mooi woord voor scrabble. Tandem wielren team. Hoe goed kennen jullie elkaar? Nou, Ik denk dat we elkaar nog steeds aan het, aan het ontdekken zijn. En ja. elkaar vooral ook nog moeten leren kennen. En, uh, nou ja, we, ja, We zijn nu sinds juni ongeveer samen... Dus ja, dat, daar valt nog heel veel winst te behalen. En dat heeft gewoon tijd nodig. Maar ik zie wel een, een, een twinkeling in jouw ogen wanneer ik aan Jolene vraag: ben je ongeduldig? <laughs> Sommige dingen, die, ja, daar heb je niet zoveel tijd voor nodig om dat te ontdekken bij een ander. Maar het valt mee hoor. <laughs> Jolene, vanaf je twaalfde ben je dus blind. Dan breekt er ook een hele andere periode aan lijkt me met betrekking tot allerlei dingen opnieuw gaan leren. Ja, klopt. Heb, heb je daar ook echt de tijd voor genomen? Of ben je daar ook, uh, laten we zeggen, vol ingestapt? En, uh... Ja, ik ben eigenlijk vol ingestapt. Want ze waren me terugzetten naar groep 8. En uh, nou ja, dat was geen optie. Uh, gewoon naar de eerste brugklas gegaan. En ik zou wel dat jaar blijven zitten, hadden ze gezegd. Maar uh, ja, het hoort niet bij mij. Dus uh, ik ben gewoon overgegaan. En met heel veel hulp van mijn moeder... Uh, de, de, mijn huiswerk gemaakt en al dat soort dingen. Want braaien, dat kon ik nog niet. Elke dag wel één letter leren, maar ja, dat uh, heb je niet binnen een week onder de knie. Dus al mijn huiswerk werk, uh, schreef ik op. En mijn moeder las al mijn boeken voor thuis. Dus uh, ja, het is uh, overleven en uh, alle dingen ontdekken van uh, hoe moet het dan nu? En wat is het effect? voor het hele gezin. Want je zegt net, ik kom uit een gezin met drie meiden. En plotseling gaat er dan heel veel aandacht naar Jolene Hakker... omdat zij blind geworden is, die twee andere meiden. Hebben die daarin nog genoeg aandacht gekregen? Of, of was het effect binnen het gezin wel heel erg uh, naar jou toe... Uh, dat daar de aandacht en de nadruk van de aandacht lag? Nou, mijn ouders hebben wel geprobeerd om, uh, dat zou ik maar zeggen, niet te doen. Want daarvoor was ik ook al slechtziend. Dus had ik ook al wel wat meer hulp nodig. Maar ze zijn juist nou ja, juist extra dingen... of nou ja, voor hun extra dingen met mijn zusjes gaan doen. Maar ja, uh, mijn zusje was toen acht, toen ik blind werd. En ze hoorden toen ze bij de buren was. En het eerste was van... oh, maar dan kunnen we niet op vakantie. Maar we zijn gewoon... Uh, ik geloof dat ik nog uh, geen week na de operatie uit het ziekenhuis ben gegaan... en we zijn gewoon op vakantie gegaan. Ja, maar het is ook een hele mooie kinderlijke lineaire reactie. Of lineair. Ja, <laughs> ja, ja. Ik vind het wel mooi. Um, de, de, de, de start die je maakt om allerlei dingen je opnieuw eigen te maken... is dat ook meteen het moment waarop je met een blinde geleidehond gaat werken op die leeftijd? Of komt dat dan pas weer later? Dat komt eigenlijk pas veel later. Ik heb nu mijn blinde geleidehond pas vijf jaar. Nona dus... heet ze. Ja, ja. en ze is ook mijn eerste blinde geleidehond. Want ik dacht dat blinde geleidehonden nooit alleen thuis konden blijven. Dus ik wou er niet aan. Nee, want jij bent natuurlijk veel onderweg. Ja, heel veel. Ja, ja. Um, Sigrid, we gaan even naar jou toe. Want ik ben natuurlijk ook heel benieuwd in wat voor gezin jij ter wereld gekomen bent. En wat je ouders deden. En wat voor meisje je was. Nou, ik ben uh, opgegroeid in Amtdelde. Heel klein gehuchtje in Twente. En uh, ik kom uit een gezin met vier kinderen. Ik heb een, uh, een zus die tien jaar ouder is. Een broer die vijf jaar ouder is. En een tweelingbroertje. En uh, wij woonden naast de basisschool van dat kleine gehuchtje... en mijn vader was daar de directeur van. En uh, mijn moeder is van oorsprong kleuterjuf, maar zij was altijd uh, bij ons thuis... Zat je dan ook op die lagere school waar jouw vader directeur ja, was? Ja, dat we die, hebben alle vier daar op school gezeten. Dat lijkt altijd nogal problematisch. Want je wordt vaak ge, gepest uh, tot je een ons weegt, geloof ik... wanneer je vader de directeur is. Ja, dat is een heel klein schooltje. We zaten ongeveer met dertig leerlingen. En uh, mijn vader was dan ook nog leraar van groep 6, 7 en 8... En nou ja, we hebben er allemaal nooit last van gehad. We hebben allemaal bij hem in de klas gezeten. En eh, nou, nooit problemen gehad eigenlijk. Vind jij het in het, in het sociale opzicht? Hè? Dus, dus laten we zeggen de sociale intelligentie die je meekrijgt. Een voordeel wanneer je op die manier in een kleine gemeenschap opgroeit? Nou, ik weet niet of het een voordeel is. Het is ja, ik heb het altijd heel erg leuk gevonden. en um, Het is een heel hecht, uh, ja, een hechte gemeenschap. Maar ja, op een gegeven moment ben ik daar ook... Ik ben toen ik 18 was, gelijk naar het buitenland gegaan, toen ik uit huis ging. En ja, dan, dan kom je in een hele andere wereld terecht. Maar ik, ja, ik, weet, ik kan niet zeggen dat het beter is dan in een grote stad opgroeien... of op een grote school zitten. Dat, nee. nou, ik heb zelf altijd de combinatie van de beide factoren wel boeiend gevonden. Omdat je van beide werelden iets afweet en ja. dan op de een of andere manier tot een mooie balans ja. zou kunnen komen... Dus ik ben ook opgegroeid inderdaad in een dorp en later pas naar de stad van huis. Ja. Nou, ik vind het wel leuk dat ik weet hoe het is om echt op het platteland ook op te groeien. En dat zijn heel veel mensen natuurlijk die altijd in de stad hebben gewoond. Die hebben echt geen idee hoe dat is. Um, dus dat vind, dat vind ik zeker heel erg leuk. Op je achttiende naar het buitenland, was dat de reis naar Ethiopië of komt dat veel later? Nee, dat was pas echt veel later. Ik ben uh, op mijn achttiende, ik, ik uh, wou geneeskunde studeren en ik ben toen uitgeloot. En toen ben ik op reis gegaan een, een jaar. En uh, nou, dat was dus Australië. Destijds nog echt een, uh, nou, een backpackerswalhalla eigenlijk. En uh, ik ben toen vijf maanden au pair geweest in een gezin. En de rest van de tijd heb ik rondgereisd. En heb je toen op een bepaald moment bedacht... Goed, ik word uitgelood. Dat zal wel een soort lot zijn wat, wat, wat mij op het pad komt... Ik ga geen medicijnen studeren of heb je toch nog een aantal keer geprobeerd ingeloten te worden? Nee, het jaar daarna werd ik ingeloot en uh, ben ik naar huis gegaan en nog weer terug naar Nederland gegaan. En uh, ben ik wel geneeskunde gaan studeren. En dat heb ik uh, nou, best lang volgehouden. Maar dus niet afgemaakt? Ik heb het niet afgemaakt, nee. Ik sta nog steeds ingeschreven. Maar uh, nee, ik ga het ook niet afmaken. Ik heb mijn bachelor afgerond en daar blijft het bij. En ondertussen ben ik sportmanagement gaan doen. En eerst heb ik het een beetje gecombineerd, maar nu uh, dit jaar rond ik sportmanagement ook af. En uh, geneeskunde gaat het niet worden. En ook een jonge meid, geboren in 1983, dus ja. nog niet eens 30 geworden. Wat nee? is jouw moment uh, geweest dat je zo actief uh, met de sport uh, aan de slag bent gegaan? Nou, vroeger heb ik eigenlijk altijd geturnd, uh, net als mijn zus. En uh, nou, toen ik op reis ging, ben ik daar dan ook mee gestopt op het moment dat ik ging studeren wou ik graag een nieuwe sport uh, gaan proberen. En mijn uh, huisgenoot destijds die zat bij de studentenschaatsvereniging, Nou, dat leek me wel leuk. Dus toen uh, ben ik uh, meegegaan en uh, nou, binnen no time was ik wedstrijdrijder. Want als ik iets doe, dan uh, gaat het vaak ook fanatiek. Dat klinkt een beetje zoals je partner Jolene. Ja, als ik iets doe, dan doe ik het ook heel fanatiek. Ja, nou, ik denk dat we daarin wel uh, redelijk gelijk zijn. Dus ja, toen ja, ben ik een aantal jaren wedstrijdrijden geweest. En in de zomer ga je dan vaak fietsen. Dus op een gegeven moment moest ik ook een racefiets hebben. En nou ja, dan uh, ga je dat circuit een beetje in. En uh, ja, ga je ook op een gegeven moment met een vriendinnetje mee naar een wielerclub. En zo is het een paar jaar geleden begonnen. En zo zitten dan ineens uh, de dames ja. op 10 december om zeven minuten voor half zeven op Radio 1 bij Nachtvluchten van Max tegenover mij. Een succesvol uh, tandem wielren duo. Nog steeds een prachtig woord. Um, we gaan nog even terug weer naar Jolene Hakker. Jolene, er uh, komt een moment inderdaad waarop je dus uh, blind geworden bent toen je twaalf was. Je had toen al uh, veelvuldig uh, geroeid. Je had ook al geschaatst. Wat is het moment geweest dat je koos voor het fietsen? Niet definitief, want je doet ook de triathlon, maar... Ja, nou, uh, na de Paralympics van 2008 zocht ik gewoon een andere sport die uh, wel goed georganiseerd was. Ja, is het roeien zo slecht georganiseerd? Uh, ja, het is gewoon een heel klein wereldje ja, en uh, de begeleiding was miniem. Uh, dat merkte ik gewoon in, uh, in uh, Beijing, wat echt een land is wat absoluut niet aangepast is. En toen had ik zoiets van, ja, dit is het niet meer voor mij. Ik zet er een punt achter. Je bedoelt, daar was het niet aangepast. En dus had je meer begeleiding nodig. En die ontbrak. Ja. Maar dan bedoel je dus alleen maar de begeleiding... en de ongeorganiseerdheid van het roeien... op het gebied van mensen die blind zijn, die roeien. Ja. Of moet ik eventjes Nico Rinks en Ronald Florijn bellen en vragen... wat zij Nee, vinden? Nee, maar het was ook gewoon echt bij het gehandicapten... Ja. Uh, roeien en dan het ingesteld zijn op visueel gehandicapten. Mijn ploeggenoten zeiden gewoon van ja, je loopt nou een week in uh, Beijing rond, zoek het nu zelf maar uit. Ja, uh, dat is het niet. Want je zou nu wel een beetje de weg moeten kunnen kennen ja. en klaar. Ja, ja. ja. maar de, de blinde lijnen liepen daar uh, tot uh, 10 meter uh, voor de oversteek en dan moest je ook nog voor de oversteek de bocht om. Ja, dat is gewoon geen doen. Ik probeer mij dat dus inderdaad allemaal voor te stellen. Het zou eigenlijk goed zijn wanneer iedereen bijvoorbeeld een dag lang... met dichte ogen door het leven zou gaan. Hè? Om, ja. om je te kunnen voorstellen wat, wat het eigenlijk inhoudt... om visueel gehandicapt te zijn. Ja. Op welke manier heeft jouw gehoor zich uh, ontwikkeld? Ging dat allemaal automatisch? Of heb je daar extra dingen voor gedaan? Omdat, uh... Uh, nee, dat ging eigenlijk automatisch. Alleen ik ben met mijn linkeroor doof. Dus uh, dan hoor je eigenlijk ook nog niet zo... Uh, Bar veel, maar mijn rechteroor doet het wel super goed. Was je daar al doof aan toen je uh, twaalf was? Of ja. is dat later gekomen? Ja, nee, daar was ik al doof aan. Alleen, uh, ja, dan valt het hier niet op. Want dan heb je het niet nodig. Nee. En dus, dus rechts heb je dat gehoor... Dat ging vrijwel automatisch dat zich dat zo scherp ontwikkeld ja. heeft. Ja. Ja. ja. En Sigrid, we gaan even weer naar jou. Jij hebt uiteindelijk dan voor die uh, fiets uh, gekozen. Uh, ja. Maar goed, dan, dan, dan, dan wil je in principe misschien solo wel heel graag gaan presteren. Want je bent nu tandemwielrendame geworden. De, de, ja. de piloot van Jolene Hakker. Maar, of met Jolene Hakker, ik weet niet hoe je dat moet uitdrukken. Maar had je niet eerst een solo carrière voor ogen? Um, nou ja, ik heb ook een aantal jaren solo gefietst. En dat doe ik nu ook nog steeds wel. Um, in principe, alle piloten rijden ook gewoon nog een solo programma daarnaast, um, Omdat het eigenlijk wel goed te combineren is. En uh, voor ons een mooie manier is om ook in de vorm te komen voor het tandemrijden. Dus ja, ik, ik nou, rijd nu drie jaar wedstrijden en ik rijd dus ook gewoon solo. En dat, uh, daar zit ook nog wel steeds verbetering in. Dus daar wordt aan gewerkt. En er zit sowieso misschien wel verbetering in het hele. Eh, tandemwielrennen, dat zou eventueel zomaar kunnen. Ik was namelijk verbaasd over het feit dat het tandemwielrennen al zo lang bestaat. Alleen zou het zo kunnen zijn dat het in die tijd nog niet een combinatie was... van een ziend en een niet ziend iemand. Wij gaan namelijk altijd in het Nederlands Archief voor beeld en geluid op zoek naar een fragment uitgezonden op de geboortedatum van de gast. Maar wij vonden het in dit geval toch wel leuk... om op zoek te gaan naar iets specifiekers. En dat hebben wij dus ook weten te vinden. Namelijk uh, de Olympische Spelen in Londen... Heel toepasselijk, want daar gaan jullie volgend jaar naartoe. Ja. En die vonden daar plaats in 1948. En daar hebben wij een fragment gevonden. En Albert Milhado deed verslag van eerst even de wedstrijd... waar Nederland nog bij betrokken was. En later de finale van het inderdaad tandemwielrennen. Dus we gaan terug in dit geval naar 9 augustus 1948. En dit, luisteraars, is de kwartfinale van de Tendemrece tussen Engeland en Nederland. Engeland met Harris en Bannister, Nederland met Van Gelder en Bushley. De Nederlanders hebben drie ronden lang geleid. Maar nu gaan de Engelsen, die gaan voorop. De Nederlanders proberen buiten om langs te komen. Maar de Engelsen behouden de kop. Engeland voorop. Nederland in tweede positie. Nog ongeveer 250 meter. Engeland voorop met ongeveer een lengte. Engeland gaat veel sneller. Harris en Bennester zijn beduidend sneller dan onze van Gelder en Buesli. Engeland minstens met twee lengten voor. Nog 100 meter, nog 75 meter. Onze jongens doen een buitengewone goede poging. Maar nee, de Engelsen zijn veel sneller en Engeland wint Nederland 2. En luisteraars, dit is dan de laatste rit, de beslissende rit van de finale in de tandem tussen Engeland en Italië. Het is hier een buitengewoon spookachtig gezicht eigenlijk, zou ik haast willen zeggen. Het is bijna helemaal donker. We kunnen nauwelijks de andere zij van de baan zien. De Engelsen zitten voorop, de Italianen erachter. Het is uh, heel moeilijk te zien wat er aan de overzijde gebeurt. We zien hier zo nu en dan zien we lichten. Uh, passeren, dat zijn snel passerende auto's en treinen die hier verlicht langs gaan. En het ziet er allemaal nogal erg onwezenlijk uit. De renners zijn nu anderhalve, hebben nog anderhalve baan te doen. De Engelsen voorop, de Italianen, dan gaan de Italianen door. Anderhalve ronde nog, ongeveer één en een kwart ronde. U hoort... De rit voor de laatste ronde, de Engelsen weer voorop, passeren de Italianen, de Italianen aan de binnenkant. De Engelsen gaan voorop, de Engelsen gaan steeds maar harder. Enorm tempo van de Engelsen, de Italianen ongeveer een halve meter tussen de Italianen en de Engelsen. buitengewone spannende rit. Je kunt zien het allemaal, allen geven wat ze kunnen. Daar gaan de Italianen weer in de verre bocht. Het is heel moeilijk te zien, de Italianen komen erbij. De Italianen komen vlak bij de, bij de Engelsen, maar ik geloof niet dat de Engelsen het houden. De Italianen komen er langs, de Italianen komen bij het wieltje van de Engelsen. De Engelsen en de Italianen bijna gelijk. Ik kan dat niet zien, dames en heren. Ik geloof dat de Italianen gewonnen hebben met banddikte. Maar het is buitengewoon moeilijk te zien van hieruit. In die duisternis, met die geweldige spanning. Iedereen loopt naar de jury toe. Men begrijpt dan niet zo. Men weet niet wie gewonnen heeft. Het publiek weet het niet. Elkeen discussieert met elkaar. Ik heb zelden zo'n geweldige rit gezien. Zo'n geweldige, spannende finale van een Olympisch kampioenschap. En We zullen dus even moeten wachten op de uitslag van de jury. Italië gewonnen, kondigt de luidspreker aan en ik wil u eerlijk zeggen, niemand weet er eigenlijk iets vanaf. Niemand begrijpt wie precies gewonnen heeft. De jury stond op de eindstreep, die heeft het dus goed gezien. De Italië winnaar en heeft dus het Olympisch kampioenschap van de tandem in de wacht gesleept. Ja, dat was verslaggeving op 9 augustus 1948 bij de Olympische Spelen in Londen. En de dames die hier tegenover mij zitten, Sigrid Kuizinga en Jolene Hakker... die gaan natuurlijk volgend jaar in Londen gewoon met de overwinning aan de haal. Dat denk ik dan maar. Wat zijn jouw verwachtingen, Sigrid? Ik vraag het in eerste instantie aan jou, want uh, bij Jolene weet ik het eigenlijk al een beetje. Nee, ik denk uh, dat we hele goede kansen hebben... Um, ik draai nog niet zo heel erg lang mee. Dus ik vind het heel lastig om in te schatten wat de tegenstand kan. Maar na nou, wat we afgelopen WK gepresteerd hebben, denk ik dat we uh, zeker mee gaan doen voor de overwinning. En uh, dat we een grote kans hebben om een medaille te behalen daar. We gaan uh, met jullie meekijken en mee hopen, natuurlijk. En ik zei. Van Jolene weet ik het eigenlijk al een beetje. Want Jolene, jij houdt een, een, een website bij waar je allerlei dingen publiceert. Je eigen hersenspinsels, je gedachtegangen, je bevindingen, je ideeën. Misschien ook wel je dromen. Mm -hmm. Vind jij het goed als ik daar een heel klein stukje uit voorlees, Jolene? Ja hoor. Dat is namelijk heel pittig, hè? <laughs> ja. ja. Ik um, begin bij um, dat jij um, in Londen dus inderdaad... Uh, wil gaan winnen, maar eigenlijk gaat het veel verder dan winnen. Na de laatste wedstrijd begint altijd het grote plannen... voor het volgende jaar. Vandaar dat ik het gevoel heb al in 2012 te zitten. Het staat in al mijn mailtjes. Ik heb de kleren voor de Paralympics al gepast... met een echte Engelse jurk voor de dames. En ik heb mijn doel voor 2012 al bepaald. Ik wil niet meer winnen. Ik wil heersen. Ik wil de koningin van Londen worden. Ik wil dat de tegenstanders bang voor mij worden in plaats van andersom. Ik wil dat ze nerveus worden als ik tijdens de Paralympische wedstrijd op kop ga rijden. Ik wil dat ze hoofdschuddend opgeven als ik tijdens de tijdrit in Londen... Er met een noodgang vandoor ga en hen inhaal. Kortom, ik krijg het druk deze winter. Want om dit doel te halen moet ik keihard gaan werken. Er is geen ruimte voor verlies, lijkt wel, Jolene. Nee, maar dat hoop je toch ook? Dat ja, is dat toch is je, je ideaal? Ja. En in hoeverre moeten mensen dan bang of zenuwachtig worden... wanneer jij langskomt in plaats van andersom? Ben jij wel eens bang voor je tegenstanders? Uh, nou, het voordeel ja, of het nadeel is... ik zie ze niet aankomen. Dus als je ze niet ziet aankomen... dan weet je ook niet dat ze er zijn. Maar sommige anderen zien jou toch ook niet aankomen? Want nou, die zijn misschien ook dat... visueel gehandicapt. Of ben je de enige? Ik geloof dat ik... de enige ben die helemaal blind is, of niet? Ja. ja, geloof ik ook. Ik geloof dat de rest allemaal slechtziend is. en uh, nou, Die hebben vaak toch nog wel dusdanig zicht... dat ze wel tegenstand zien. En dat en... is ja, wat Jolene een ja, voordeel of een nadeel... Ja. Ja. En, en, en toch maak je melding van dat zij bang moeten worden voor jou... in plaats van dat jij van hen zenuwachtig wordt. Of is dat een algemene vorm van zenuwen voordat een wedstrijd begint? Ik denk dat anderen altijd wel zoiets hebben van... Uh, ja, uh, oh, maar die en die. En ik heb echt zoiets van: ik sluit me altijd gewoon voor een wedstrijd helemaal, helemaal af. En ga me gewoon helemaal focussen. En ja, ik denk niet aan de tegenstanders, maar ik denk alleen aan de wedstrijd. En jij focust focus je ook op een hele bijzondere manier, volgens mij. Doe je dat met een bepaald nummer? Vertel daar eens wat over. Uh, ja, ik heb uh, één liedje. En het is helemaal geen uh, wild liedje, maar het liedje Wolken. En uh, dat gaat eigenlijk ook uh, als je... Nou ja, ik haal het echt uit dat je ook in een wedstrijd zit. En ja, uh, dan uh, kan ik gewoon echt helemaal... Ik weet gewoon van tevoren al de hele parcours. Want dat hebben we dan heel goed verkend. En dan kan ik gewoon heel mooi in, een wedstrijd, uh, ja, in de wedstrijd gaan zitten. Je gaat het bijna... Binnen in jezelf visualiseren. Ja. ja. Dus je ziet het wel als het ware voor je. En je slaat het op in, in alle vezels van je lichaam. En, en, en dan ga je zitten. En dan kan het eigenlijk niet meer misgaan. Ja, klopt. Hoe bereid jij je voor, Secret? Um, nou, totaal verschillend. <laughs> of totaal anders dan Jolene. Ik um, heb vaak wat meer afleiding nodig. En ik kan echt een minuut voor de start nog staan te ouwe hoeren met Jan en alle En um, ja, ja, ik. Ik, op het moment dat het startschot gaat, ben ik heel gefocust. Maar tot die tijd dan, uh, kan ik echt met van alles en nog wat bezig zijn. Dus bij wijze van spreken, tot een seconde voordat dat startschot valt... kun jij nog links of rechts een, een grapje vertellen? Of even... Ja, ja oh, slap ouwe eigenlijk, ja. wat je net zelf zegt. Ja, en dan, ja. dan zit ik wel in de wedstrijd op de een of andere manier. Maar niet, nee, ik sluit me echt helemaal niet af. En ik heb liever wat afleiding nog eigenlijk tot ik uh, moet starten dan dat ik echt met mezelf of met de wedstrijd dan bezig ben. Het is op zich een heel mooi verschil dan tussen jullie twee. En ja. het vult elkaar wellicht gewoon prachtig aan. Ja, misschien. Ja, het is meer lastig denk ik ook wel eens. Omdat je natuurlijk samen ook moet voorbereiden en infietsen. En um, nou ja, dat, dat maakt het dan wel eens lastig als je totaal verschillend daarin bent. Wie heeft last van wie? Nou, ik kan niet zeggen dat we echt last van elkaar nee. hebben, denk ik. Maar we hebben gewoon een oplossing daarvoor is dat we apart voorbereiden bijvoorbeeld. En uh, dat werkt dan prima. Dus dan kan ieder op zijn manier tot, uh, ja, tot een juiste instelling komen. Laat uh... een beetje ouwe hoeren tot aan het uh, startschot, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Maar het nummer Wolken niet, dus ik vind het toch wel leuk om daar zo meteen even naar te luisteren. Want eigenlijk hadden we een hele andere muzikale bijdrage bedacht. Uh, we hebben namelijk uh, Michiel Flamand uitgenodigd. Dit naar aanleiding van uh, Jolene's goede herinneringen aan een van zijn koptelefoonconcerten. Hij is beter bekend als uh, Jay Perkin of Solo. En uh, Barbara Elbert, onze co-pilot, vindt het ook heel erg mooi. Uh, helaas, hij kan er vanochtend niet bij zijn. Anders was hij hier dus live met zijn gitaar aanwezig geweest. Ja, hij woont Dank. tegenwoordig in Berlijn. En dat was net ietsje verder dan Groningen. <lacht> waar Siegfried Kuizinga vandaan komt. Dus hij wilde heel graag langskomen. Want hij vond het erg leuk om te lezen... dat de muziek van Solo dus of Jay Perkin mensen heeft geraakt. En dat ze het zich herinneren. Dat vindt hij echt hartverwarmend, heeft hij getwitterd. Uh, dus... Uh, hij wil je wel heel erg hartelijk de groeten overbrengen. Geen bijdrage van hem. Maar we gaan dan wel even naar Wolken luisteren. Van wie is dat nummer? Uh, flinke namen. Flinke namen. Hier komen allerlei namen <laughs> langs... die ik dan flink als ik ben weer helemaal niet ken. Goed, hier is Wolken. Maar na lichtjaar gaat voorbij. De rem is niet beschikbaar, niet voor mij. Ben ik hier of ik daar? Allebei op mijn wolk, ik zit daar alle tijd van de wereld. Niks te haasten, met Wolken van uh, flinke namen. En ik zal je vertellen dat uh, tandemwielrenster Jolene Hakker... hier al bijna in de startbokken stond uh, om te vertrekken. Terwijl uh, Sigrid uh, Kuizinga rustig bleef zitten. <lacht> ja, dames, uh, hier op uh, Radio 1 bij Nachtvluchten van Max de Gast. En natuurlijk omdat je, jullie volgend jaar gaan deelnemen... aan de Olympische Spelen in uh, Londen. Hoe goed, het kwam al even eerder ter sprake, moet je elkaar kennen om met elkaar zo'n wedstrijd te kunnen rijden en daar ook maximaal alles uit te halen. Sikrit, ik begin bij jou. Um, nou, de eerste keer dat wij een wedstrijd reden, hadden we echt nog maar een paar keer samen getraind. En uh, kwamen we tot best een goed resultaat. Dat geldt eigenlijk ook voor het WK, afgelopen WK. Ja. Um, nou, wij we werden tweede, zonder dat we eigenlijk heel erg veel samen getraind hadden en samen gedaan hadden. Uh, ik denk wel dat je tot een beter resultaat komt als je elkaar ook beter leert kennen. Dus het is zeker belangrijk. Um, en dat betekent ook dat wij, denk ik, heel veel potentie hebben. Omdat we toch wel presteren zonder dat we uh, elkaar heel goed kennen eigenlijk. En hoe is dat voor jou, Jolene? Want jij bent degene die dus visueel gehandicapt is en op een andere manier wellicht dat, dat vertrouwen in andermans handen moet leggen. Ik denk altijd even aan vroeger, hè? dat spelletje dat je in een kring moest gaan staan en dat je je achterover moest laten vallen in het vertrouwen dat je zou worden opgevangen. Ja. Ik kon dat spelletje nooit. Oh, ik wel. Ja, maar dat is dan heel gunstig ook voor nu. Ja. Want, want hoe leg je dat vertrouwen bij iemand? Hoe doe je dat? Hoe, wanneer voel jij aan dat dat mogelijk is? Uh, nou, ik ben daar eigenlijk best wel snel mee. Want uh, ja... Ik zou maar zeggen, als, het, uh, als je gewoon iets goed met elkaar kan, dan, moet, ja, dan is gewoon meteen het vertrouwen er. Het moet gewoon even, je moet gewoon even ergens een klik hebben en ja, ik, dan, dan durf ik gewoon wat vertrouwen erin te leggen. En als het om een wedstrijd gaat, ja, uh, dan, dan ben je altijd sowieso wel gefocust. En dan uh, kijk je gewoon van hoe kan je het hardst met elkaar uh, fietsen. Zijn er wel eens momenten geweest waarop je dacht binnen 10 seconden of 20 of 30, nee, dat gaat hier niet lukken of met deze partner zou dat niet gaan werken? Nee, ik bedoel, ik leg er altijd alles in zodat het wel werkt. En misschien soms op het laatste moment, maar het is er wel. En hoe ga jij om met tegenslagen, Jolene? Want ik vind je er heel pittig in staan. En oh, ik stel alles in het werk om het wel te laten functioneren. Ja, als ik een tegenslag heb, dan uh, kijk ik gewoon vooruit. En kijk ik gewoon van, wat gaat wel goed? En wat is dan de volgende uitdaging waar we wel voor kunnen gaan? Wat, waar we de volgende mogelijkheid hebben om... weer, ja, juist een uh, ja, goede prestatie neer te leggen. Of, of je gaat s'avonds bij Atse heel even... Uithuilen, Adse is jouw vriend. Ja. En dan weer voorwaarts en die toekomst inkijken. Ja. Hoe heb jij Adse, want hij is ook jouw begeleider en jij bent met hem ook weer kampioen geworden. Hoe heb je hem leren kennen? Uh, uh, bij het roeien uh, heb ik hem leren kennen en de eerste keer, maar toen kende ik hem nog niet, heeft hij me onver gereden toen ik aan Roski was en huid motorbiken. Hij dacht, die gaat wel aan de kant. Want die ziet mij wel. Ja. Dat is een mooie ontmoeting. Ja. En, en toen had je niet meteen het gevoel... hé, hey, wat is dit voor een vogel? Ja, ik had wel zoiets wat is dit nou voor gek? <laughs> Dat wel. Ja. Maar pas vier jaar later kwam je hem opnieuw tegen. Ook opnieuw weer op sportief gebied. Want hij deed ook aan roeien. Ja, klopt. Ja. Hij heeft me een hele tijd uh, begeleid uh, bij het roeien in de eenpersoonsboot. Want ik wou toch weer in de eenpersoonsboot roeien. Dus hij gewoon uh, al kon hij het nog niet in de eenpersoonsboot gaan, uh, Heeft hij twee keer geoefend. En toen is hij mij gaan begeleiden. En, en die vorm van begeleiding die bestaat dan uit dat hij met jou mee roeit op dezelfde lijn... en jou dan instrueert dat je niet buiten de baan raakt en ja. dergelijke. Ja, de hele tijd uh, uh, ja, uh, aanwijzingen schreeuwt. En ook waarschijnlijk doorgeeft uh, hoe je positie is, of je moet nee. doorpakken. Of dat niet, want dat wil je gewoon niet weten. Ik wil niet weten waar ik lig. Oh, wat een grappig uitgangspunt. ja. Waar komt dat vandaan? Omdat je dat gewoon toch niet kunt zien... en daar ben je zo gewend... Ja, ik dat het ongewisse als... beter werkt. Ja, de doorpakken is wel belangrijk... maar de rest heb ik zoiets van... Uh, ik ga gewoon zo hard, hard mogelijk. En hij is jouw begeleider, Adse. Hij is hier ook en misschien heb ik hem straks even nodig. Want aan het einde van de uitzending... hebben wij altijd een... Uh, uh, ofwel een rolletje met een spreuk... uit een doosje vol geluk... ofwel in dit geval uit een doosje vol uh, goede voornemens... En misschien moet ik aan Adse vragen of hij dat dan voor jou kan doen, Jolene. Maar wat was dan het moment dat hij van begeleider geliefde werd? Uh, ja, eigenlijk werden we al meteen bij het introductiekamp op de nieuwe roeivereniging aan elkaar gekoppeld. Ja, maar dat is nog geen liefde als iemand anders. Nee, aan nee, koppelt. nee. Maar uh, ja, toen. Uh, op, op een ogenblik, volgens mij. Uh, bij, ja, het, het klikte gewoon. Ik weet het niet meer. Het was uh, op, gewoon de vlam die oversloeg. Uh, ik weet het precies een moment genees meer. Moet ik misschien zo meteen een atse vragen. Ja, volgens mij was het op uh, 8 december. Toen oh, ik dan heb je dus afgelopen donderdag een jubileum gevierd. Nee, wij houden niet voor feestjes van dat soort dingen. Dus uh, nee, ik weet de datum nog, maar hij niet. Uh, en uh, het was op zijn kamer in Utrecht. Juist. Maar je houdt niet van feestjes. Er is toch wel naast het hele strakke, uh, laten we zeggen, trainingsschema... en we gaan ervoor en doordouwen, is toch ook wel ruimte voor jolijt, uh, noem ik het maar even. Jawel, jawel, maar niet van dat soort feestjes. Ik zou zeggen, overwinningen vind ik leuk om te vieren. Hoe vier je die? Ja, nou, uh, eigenlijk uh, als ik dan terug ben, uh, wil ik gewoon meteen iets organiseren. Maar ja, dan uh, gewoon allemaal lekkere dingen en iets leuks doen en al mijn vrienden erbij. Juist. Hoe via jij overwinningen, zie um, Nou, Ik vind het allemaal leuk om een keer op stap te gaan... met de mensen die erbij waren. en um, ja, Om daar gewoon een leuke avond mee te hebben. Hoeveel discipline moet je hebben om op dit niveau te presteren? Want ik kan me zo voorstellen, inderdaad uitgaan met vrienden... dat dat er af en toe niet van kan komen... omdat je zo goed op je lijf moet letten... je voedselpatroon en je trainingsschema. Dus hoe gedisciplineerd moet je zijn... Behoorlijk. Het zit, ja, dat soort leuke dingen um, of andere leuke dingen eigenlijk zitten gewoon niet in. Um, dat is een paar maanden per jaar dat het kan. En dat is eigenlijk na het seizoen. En dan, uh, nou, dan heb je ongeveer een paar, ja, een paar weken rust waarin je dan vooral heel veel leuke dingen gaat doen en mensen weer op gaat zoeken. Zodra je weer begint met trainen dan uh, kan dat nog wel, zoals in deze periode. Maar neemt dat al heel duidelijk af. En uh, ook, ja, je hebt er vaak ook helemaal geen zin meer in als je gewoon een... een, een beste trainingsdag heb gehad dan uh, wil je s'avonds ook wel in bed liggen dus dan, ja, dan houdt het gewoon op dus je mist heel veel sociale dingen altijd maar ja, dat, dat hoort er gewoon bij en dat vind ik zelf geen enkele moeite je vindt het bijna uh, um, een, een, een zegen om het op te mogen brengen omdat het wellicht zulke mooie resultaten oplevert Ja. wie is bij jullie de strengste van de twee in, in uh, de gezamenlijke training of in de afspraken die je maakt dat weet ik niet ik weet het ook Misschien niet. Dat je, nee, ook niet dus. Nee. nee, ik weet het niet. Nee, ik weet niet of we daar echt een verschil in hebben. Kijk, je gaat samen ergens voor. En ja. dat betekent dat je individueel daar heel veel dingen voor moet doen. En dat je samen daar heel veel voor moet doen. En op het moment dat je samen bent, wil je dat ook gewoon doen. Dus daar is denk ik helemaal niet voor nodig dat een van beiden dan streng is. Of daar de ander in stuurt. Of... Nee. nee, je doet dat samen gewoon. Ja. En als je nou eens een minder goede eigenschap zou moeten opnoemen van, van je fietspartner. Welke zou jij dan kunnen opnoemen eventueel, Jolene, van Sigrid? Dat je zegt, nou, daar mag nog wel wat aan geschaafd worden. Moet ik er even over nadenken. Oh, dat is goed, dan denk jij even na. En misschien dat Sigrid meteen iets uh, voelt opkomen met betrekking tot Jolene. Hmm, dan moet ik wel heel snel zijn. Nou, het, het, wat Jolene net zei, het ongeduldige van haar, dat... Um dat is iets wat, uh, wat misschien wel wat, ja, was wat in zou kunnen verbeteren. Dus toch af en toe iets meer de tijd nemen voor dingen... en ook uh, zichzelf de kans geven om iets te leren... in plaats van iets gelijk te willen. En, uh, dus dat, ja, ik denk dat dat een, uh, een verbetering zou kunnen zijn. Ik heb het gevoel dat Jolene dat wel herkent... omdat het eerder ter sprake is geweest, inderdaad, het ongeduld... Jolene, heb jij inmiddels voldoende bedenktijd gehad? Ik zou het eigenlijk niet weten. Wat heerlijk, je bent de ideale partner. Waarom ben je trouwens, Jolene, overgestapt naar een andere partner? Want jij bent vorig jaar wereldkampioen geworden met iemand anders. Ja, ja dat klopt. Maar uh, degene waar ik wereldkampioen mee ben geworden... Uh, die ja, ging toch meer voor de car carrière... En die wou de carrière eigenlijk niet opgeven voor het wielrennen. Je bedoelt, die ging meer voor een werkcarrière, een, een beroepsmatige carrière... Ja. in plaats van uh, ja. de wielrencarrière. Ja. Ik ben haar naam kwijt. Ik vind het wel mooi om er even te noemen. Nienke Troelstra. Nienke Troelstra. Ja. Nou, laten we hopen dat ze in haar carrière dan goed presteert. Daarover gesproken, over carrières. We hebben een hele leuke vraag binnengekregen... en die is voor jou, Siegfried uh, Kuizinga. Van Wim Kruis, de man van Monique Knol. En Monique is hier ook wel eens te gast geweest okay. bij ons bij nachtvluchten. Nou, ik dat ken was Wim. Ja, tuurlijk. Ja. Dat was ook op Radio 1 bij Max. En uh, ja, natuurlijk ken jij Wim, dat zei hij ook al. Want toeval wil namelijk dat Secret in bij mij in de ploeg zit. En inderdaad, hij vraagt zich af hoe jij, en dat is dan de sportcarrière, um, de weg als individu gaat combineren met de weg als koppel. Komend seizoen heeft hij het over dan, waarschijnlijk. Denk ik. En... Heeft hij er niet bij? Gezegd, nee, maar nou, daar zal dan het, zal het ongetwijfeld zijn. over gaan. Nou, Londen staat op één. Daar gaan we voor. En uh, het, het individuele programma uh, is ondersteunend daaraan. En uh, ik zal zeker uh, gaan proberen om zoveel mogelijk wedstrijden samen met Wim uh, te gaan rijden. Ook om uh, zelf in, ja, in optimale vorm te komen voor Londen. Dus dat gaat, uh, gaat zeker gebeuren. Maar Londen staat op één. En uh, het individuele programma. Uh, Komt daarnaast. En binnen dat zware programma, wat is bijvoorbeeld jouw kracht? Hè? Wat, is, wat is een positief? We hebben het net even uh, gehad over de zwakkere punten. Wat is jouw kracht? Jij had ze niet, maar wat is jouw specifieke kracht? Je individuele, laten we zeggen, wapen wat je kan inzetten? Um, nou, ik denk dat ik een, een enorme doorzetter ben en uh, heel gedisciplineerd kan trainen en, en leven als ik ergens voor ga. En. Um, nou ja, op de fiets denk ik dat ik uh, dat daar mijn kracht ligt in het, uh, nou, in het doordouwen ook. En uh, het voordeel daarbij is dat ik ook nog goed, uh, goed omhoog kan. Dus dat ik uh, de bergjes niet, uh, niet schuw. Dus dat daar mijn kracht uh, ligt. Dat doordouwen, dat herken jij waarschijnlijk zelf ook, Jolene Hakker. Ja. ja. Dus dat, dat is een van jouw krachtige punten. Wat, wat is nog meer een van jouw bijvoorbeeld uh, in te zetten wapens? Uh... Nou, als de, ik denk toch uh, ja, alles, alles op alles zetten om echt uh, een perfecte samenwerking. En uh, ja, als dat, dan uh, komt het de, denk ik helemaal goed. Maar ik heb, weet ook dat ik ook wel altijd uh, som, nou, soms een uh, duwtje in de rug nodig heb. Letterlijk of figuurlijk? Uh, nou, misschien allebei Misschien maar wel. Allebei. Ja. En uh, thuis krijg ik dat altijd uh, van en, uh, op uh, bij het wielrennen. Ja, dan ja, zorgt er altijd ook heel, iemand ervoor. We gaan eens dus even kijken naar zo'n tandem wielrenwedstrijd. Hè? Want, uh, ja, leg het maar even uit. Hoe ziet het eruit, zo'n fiets? Ja, natuurlijk een tandem, maar uh, zitten daar nog speciale dingen aan? Of, of zit je dichter of juist verder van elkaar met zo'n uh, wedstrijd? Uh, moet jij haar kunnen aanraken, Sigrid? Uh, of, of gaat de communicatie uh, puur auditief? Hoe, hoe werkt het? Nou, we zitten eigenlijk vrij dicht op elkaar. Um, Jolene zit eigenlijk met haar neus ongeveer in mijn billen. Uh, <laughs> en um, nou, communicatie gaat inderdaad voornamelijk schreeuwend. Um, ja, dat, dat, dat daar is geen andere manier voor eigenlijk. Uh, ja, Jolene, naar mij toe, denk dat jij niet zoveel zegt. Het is meer nee. andersom. Ik geef dan de aanwijzingen als, er, als het nodig is. Dus bijvoorbeeld hobbels in de weg, uh, bochten. Als er iets gebeurt, als tegenstanders er vandoor gaan, dan moeten we achteraan. Dat zijn allemaal hele korte aanwijzingen. En uh, nou, Jolene is daar heel erg op getraind om daar dan ook direct op te kunnen reageren. En dat, uh, ja, zo, zo gaat het in, in de wedstrijd eigenlijk. En dat, daar oefen je op in de trainingen. En is het in zo'n wedstrijd ook zo, want dat heb ik in de voorbereiding gelezen... dat uh, mensen elkaar soms wel eens quasi-nonchalant... toch een beetje expres van de baan af proberen te drukken? Ja, ja dat is net als in het, in het gewone wielrennen. Er wordt, uh, worden wel eens wat duwtjes uh, uitgedeeld. En dat gebeurt op de tandem ook. Dus dat, dat is echt niet anders dan het, uh, dan het gewone wielrennen. En hoe gevaarlijk is het dus? Nou, afgelopen WK en afgelopen Wereldbeker... Uh, zijn er toch wel wat tandems nou, daardoor gevallen of over de kop gegaan. Ja, want je bent geen echte wielrenner... wanneer je niet in, in ieder geval één keer je sleutelbeen gebroken hebt, las ik ergens. Oh, nou, dan nee. geloof ik dat ik nog geen <laughs> echte wielrenner ben. Dat wordt wel eens gezegd, inderdaad. Maar uh, nou, dat proberen we toch maar te voorkomen. Ja. Maar ja, vallen hoort gewoon bij het wielrennen. En uh, het voordeel van het tandem wielrennen is, is dat het peloton een stuk kleiner is dan bijvoorbeeld in het dameswielrennen. Hoe groot uh, is dat peloton dan? De nou, afgelopen WK waren we met 23 tandems. Ja. En uh, nou, dat vond ik zelf al best wel een, uh, een flink aantal. Maar goed, als ik individueel reis, sta ik ook wel aan de start met, met 150 of 180. Dus dat, kijk, dan wordt er nog veel meer geduwd en getrokken dan in zo'n klein pelotonnetje. Ja, en dit jaar waren het er dan 24 of 23, maar dat jaar ervoor waren het er maar 14. En, en maakt jou dat dan nog eventueel uit, Jolene, hoeveel het er zijn? Want je ziet ze toch niet? Nee, het maakt mij in principe niet uit. Ik, ik vaar gewoon helemaal, helemaal op mijn piloot. Dus daar heb je ook het volste vertrouwen in? Ja. Dit, is dit een winning team, Jolene? Dat zullen we zien, maar ik weet eigenlijk zeker dat we, dat we het kunnen. Ik heb er helemaal vertrouwen in. Zijn er wel eens momenten, Jolene, uh, dat je uh, uh, angst ervaart? Juist doordat het natuurlijk net zo goed als het gewone wielrennen... best wel gevaarlijk kan zijn? Nee. Nee, echt angst voor het vallen of zo? Dat heb ik niet. Ik bedoel, ik weet dat, dat Sigrid zoveel, ook zoveel wegwedstrijden... in het schone damespeloton en alles heeft gereden. Ik denk dat ze alles aan kan. Ja, dat is een mooi compliment, hè? Zeker weten. Ja, ja, zeker weten. Ja. Ik denk dat jij ook al maar alvast die Engelse jurk moet gaan aanschaffen, Sigrid. Ja, ik heb hem toevallig donderdag gepast. Dus, Kijk, uh, ja, hij hartstikke ja. mooi. Kortom, er zit hier een toekomstig gouden team tegenover mij. Jolene Hakker en Sigrid Kuizinga. Ik heb hier een doosje vol goede voornemens. En ik hoop uh, eigenlijk, ja, inderdaad dat Adze even langs kan komen. Want het is een doosje uit handgeschreven papier... en het is de bedoeling dat je met een pincet op goed geluk... nou, dat zou in principe nog wel lukken, ook al zie je niks... <lacht> uh, daar een rolletje uithaalt. En uh, op dat rolletje staat dan een spreuk. En die spreuk is dan het goede voornemen... mocht je dat nog niet geformuleerd hebben voor 2012. Dus ik rijk even het doosje aan aan Adse. Dank je wel. Misschien kan het in overleg. En later, Zikrit, mag jij er ook heen nemen? Dan ga ik in de tussentijd even afkondigen. Want we zijn... Uh, ja, nu alweer aangekomen aan het einde van onze uitzending... Nachtvluchten van Max is voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 10 december. En ik was in dit laatste uur in gesprek met tandem wielren duo... Joleen Hakker en Sigrid Kuizinga. Vragen en opmerkingen die kunt u mailen via onze site nachtvluchten.fm. En u vindt daar ook de links van onze gasten. En een linkje van het nummer Wolken. Volgende week zit Nachtvluchten in de zon. En laten wij u achter in een mooie donkere nacht van Human. In samenwerking met de VPRO. Uw gastheer is dan Wim Brands. De techniek hier was in handen van Jimmy van Beek. Redactie en regie Barbara Elbert. Samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En straks kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal... met Bert van Sloten... En het laatste woord is dan eerst aan Atse, want hij heeft een uh, spreuk getrokken voor Jolene Hakker. Ik zou zeggen, zeg hem even in de microfoon. Ja, wat ik heb getrokken is, besef dat zonder bloemen niet per se beter zijn dan madeliefjes. Want groot betekent niet per definitie beter. Wow. Oeh, Jolene! Ja. Ik vind hem wel zeer toepasselijk. Ja. Maar goed, je hebt geen grootheidswaanzin wanneer je denkt dat je kampioen gaat worden. Gaat het gewoon lukken volgend jaar. Zeker iets te gaan. Ik heb eh, proberen te begrijpen dat sommige mensen het heelal onderzoeken... terwijl anderen onderweg naar de supermarkt verdwalen. Nou, kijk, dat is voor jou als piloot heel handig. Want dit heb je allemaal niet in huis. Jij bent degene die inderdaad eh, nooit verdwaalt. Nou, ja. En die weg in de sterrenhemel mee te vinden. Ja, misschien dat je, dat je persoonlijk een beetje verdwaalt. Bedoel je dat? Nee, nee, nee, nee. Maar ik kan ook verdwalen, hoor. Ja? Ja. <laughs> dat is geen goed bericht, Jolene. Iedereen kan dat. Ja, toch? Ja. Dat hebben we wel eens gehad op de fiets, hoor. Maar dat... Uh... We vinden altijd de weg weer terug. <laughs> en komen jullie volgend jaar hier terug bij Nachtvluchten... wanneer jullie inderdaad uh, daar dat goud uh, in de wacht hebben gesleept? Dat spreken we af. Ah, zilver en brons mag ook, hoor. Okay. Wij komen geval met dat een podium. medaille. Heel goed. Dames, Jolene uh, Hakker en Secret Kuizinga, ja. heel hartelijk dank voor dit gesprek. En ontzettend veel, zoals wij het in de theaterwereld zeggen... toi, toi, toi volgend jaar. Dankjewel. En de luisteraars, een heel goed weekend toegewenst. Dag.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 Hoe bedenk je het? Een boek kan zoveel doen, lezen eens een, dit is Radio 1.